Doris Tubenitski met het NOS-journaal. Bij een aanslag op een school in Oeganda zijn zeker 25 mensen gedood. Volgens lokale media raakten 8 mensen gewond en is een onbekend aantal ontvoerd. De slaapzaal is in brand gestoken en er is voedsel gestolen. De aanslag gebeurde op een middelbare school in het zuidwesten van Oeganda... vlakbij de grens met de Democratische Republiek Congo. Vermoedelijk zitten rebellen van de ADF achter de aanval... Die groep heeft banden met terreurbeweging Islamitische Staat. In Oekraïne is op zeker drie plekken langs het front een tegenoffensief aan de gang. Dat schrijft een Amerikaanse oorlogsdenktank. Volgens experts van de denktank zijn er offensieven ten zuidwesten van Bakhmut, in het westen van Donetsk en in het westen van Zaporizja. Volgens de Amerikanen hebben de Oekraïners op meerdere plekken beperkte terreinwinst geboekt... De Denktank baseert die informatie op satellietbeelden... en op informatie van Russische militaire bloggers. De Amerikaanse klokkenluider Daniel Ellsberg is overleden. Hij lekte in 1971 de Pentagon Papers. Die toonden aan dat vier achtereenvolgende Amerikaanse regeringen... hadden gelogen over de motieven om mee te doen aan de oorlog in Vietnam. Daniel Ellsberg is 92 geworden. Archeologen hebben in een oud graf in Beieren in Duitsland een bronzen zwaard gevonden van ruim 3000 jaar oud. Het is uitzonderlijk goed bewaard gebleven, zeggen de wetenschappers. Waarschijnlijk komt het uit het midden van de bronstijd. En op ruim 160 bouwplaatsen in Nederland kunnen mensen vandaag een kijkje nemen vanwege de dag van de bouw. Het zijn er volgens de organisatie meer dan ooit. Het evenement trekt naar verwachting tienduizenden mensen. Het weer, het wordt opnieuw een zonnige dag. Later in het binnenland wel wat stapelwolken. Het wordt 25 tot 29 graden. Ook morgen zonnig. In de loop van de dag wel wat bewolking. En het wordt dan maximaal 31 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWD. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden op de weg. En tot zover de ANWD-verkeersinformatie. Reclame!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 Zandvoort heeft het. Zandvoort, het. En jij beleeft het. Zon. Zee. Zee. Zandvoort. Een zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met nu. Tobak leeft. Weet, hier zitten nog steeds van die hele oude wagentjes. Rijden hier nog steeds rond in deze studio. Jawel, hier zijn we weer. Verdorie zitten die gasten van Toebak leeft en weer. Ja. Nog steeds... Alles komt samen op dit moment. Echt geweldig. Nou, ik vind dat uh, geen goede zaak. Ja, ik vind die moet je strenger in de gaten houden. De allerbeste. Ja hier zijn we dan weer. De allerbeste. En even die mooie wijze woorden nog. People, I, um, I just, just want to say... Can we, can we all get along? Can we, can we get along? Zou het mooiste zijn als we allemaal met elkaar gewoon kunnen samenleven... en dat we die oorlog achter ons laten. Maar goed, ze hebben wel weer trein gewinst. Winst geboekt geloof ik, de Oekraïners. Maar hoe zit het nou met die aanslag op die... Uh, die, die, die, buis, die, dam. die dam? Nee, die dam is door, door de Russen gedaan. Maar het schijnt dat die, uh, nee, ik weet, die, die, die gasleiding die ze opgeblazen hebben... dat schijnt de Oekraïners hebben gedaan. Of, of is dat een uh, false flag operatie geweest? Ik heb geen idee. Oh. Ik snap ze allemaal niet, hoor, die mensen. Maar ik weet dat één ding, is gewoon echt heel belangrijk... moet ik nou insmeren of niet? Want dat schijnt, dat schijnt chemicaliën te zijn. Slecht voor je bloedbanen moet je niet doen. Je moet niet insmeren, hoor oh. ik. Ja. Dat zijn er een hele belangrijke dus dan, uh, dus dan moet je wel, uh, hoe heet het nou? Een hematoom? Uh, risico lopen? Melanoom. Ja, klopt. Dus beter dus dat dan, dan, nou. dan die nee, dan die insmeren. Het <lacht> is wel een hetzelfde Zelfs vaccinatie eigenlijk ik bijna ook, hè? Jezus. Krijg je, ja. dan krijg je weer. Uh, Anti, uh... antismerers, Ja. Ja. ja. Antismeerders. Antismeerders. Oh. Ja, gisteren op de televisie zag ik een stukje over dat er een paar van die vloggers die hebben een nieuwe wereld aangeboord en die hebben gewoon allerlei dingen bedacht en daar volgen mensen dan die gaan niet insmeren en het schijnt ook ik heb ook echt dat heb ik ook gehoord dat is wel waar. Luxeflex. Dat is heel gevaarlijk, Luxeflex. Oh. Dat geeft nou maar beperkt zicht op de waarheid. Luxeflex. Oh, dus dan heb je gewoon een Luxeflex-mind on the world. Dat is echt heel gevaarlijk. Oh, ja, dus Luxeflex, doen ze weg. Je hebt maar een beperkt, ja, een beperkt zicht op de waarheid. Dus ik zal echt niet aan beginnen gewoon. Nee. Dus, nou goed. Uh, het is uh, toepakleef. Uh, en uh, ja, dat is echt... Uh, wat een feestje zit Dat hier. is het ook. Echt Zeker. schitterend. Echt schitterend. Vandaag zitten we met z'n tweeën en uh, de, de derde man. En ja, die was op vakantie naar ja, is... Italië, dacht ja. ik. Die groene voeten, daar is je niet mee bezig? Nee, helemaal niet. We reizen over de hele wereld gewoon. Ja, daar ja, ben ik ook geweest. Dat is wel ja. leuk. Elke keer ja. weer. Dus, Iedere keer. Uh. Nou goed, wat is jouw afgelopen week nog met je bijgebleven? Nou ja, ik ben bij de kaakseur geweest. Dat is <laughs> mij echt wel bijgebleven hoor. Ja. Maar uh, ook uh, ja, het mooie weer natuurlijk. En wat mij ook bij is gebleven, dat ik voelde nog wat op mijn telefoon keek naar de temperatuur. Ik ga niet voelen, ik kijk op mijn telefoon. Ja? Het stond 12 graden. Ik dacht, hè? Dus die korte broek heb je maar uh, in de kast gelaten. Ja, 12 graden vanochtend. 12 graden, we hebben het toch echt een mooi weer. Hoe is het nou? Ik heb ja, toch wel eens verdiend, nu. Dat vind ik ook. Ja. Maar ik vind het wel heerlijk het weer. Ik heb van de week ook in de zee gezwommen. Maar omdat het water zo stil staat. zit het helemaal vol met algen. En dan kom je eruit en ja. dan blijft het dus in uh, uh, je, je bikinihesje zitten of zo. En ja. dan, als je dan je, je vinger langs zat en dan voelt het, het net een beetje olieachtig. Ik denk, oh, daar wordt die olie van gemaakt. Oh. Door die zeeën die ingegaan ingeperst zijn. En daar komt dan die olie uit. Precies. Dus, ja. Het is gewoon weer duidelijk. We begonnen met de wereldproblemen. We eindigen gewoon weer... met het persoonlijk leed. Heel micro. Echt, heel mooi, micro. Echt micro. Gewoon weer terug bij jezelf. Gewoon. Want ik leid ook. Dat was Alles gezegd worden, hoor. Heel al, hebben we daar een vlog over gemaakt, of niet? Over het lijden. Ja, eindeloos lijden. Jazeker. Er is straks nog onder andere... Bluf en steen. Want die gaat naar de eurozoon-species van... Nou, we weten er de uitkomst al van. Persoonlijk leed spreekt de wereld niet aan... Wat hebben we hier? MGMT, let's pretend. Goed te passelijk. Om harrowing en fuck with the stars. Nou, kata, duidelijke talen, zou ik zeggen. Ja mooi, deze twee uh, gasten. Ben Goldwasser, en Andrew Weingarten ontmoetten elkaar in 2000. En zaten ze, uh, samen op school en lieten elkaar allee, muziekstukjes horen. Talking heads, Orchestra Movers in the Dark. Daar waren ze door geïnspireerd. En ze wilden helemaal geen muziek maken. Oh, er is al zoveel muziek gemaakt in de wereld, daar willen we niet aan meedoen. Uiteindelijk, je begreep het al, en Art of Noise kwam erbij. Allemaal dat soort beentjes, echt eh, experimenteel muziek. En dat hoor je ook in deze muziek terug. En uiteindelijk zijn ze toch zelf muziek gaan maken. Niet onverdienstelijk, dit was een van de eerste platen. Let's Pretend, Volgens mij 2004 of zo kwam dit uit. En momenteel zijn ze alweer bezig met de zoveelste album. dus gaan gewoon maar door, het spreekt mij wel aan. Ja, Goed, het is de zaterdagmorgen hier bij Toepalk Het is 10 minuten over acht uit de Zonnige Zandvoort... Wij hebben straks onder andere Zandvoortse bricht... En het lukt ook weer een stukje geschiedenis. Zeker. Dus er zijn weer een aantal dingen die. Ach, ben ik er helemaal niet van. Kan je verliezen, hè? Ja, kan ik mij dat helemaal niet verliezen. Onder andere een achtervolging van O.J. Simpson. <laughs> ja, ik dacht al, die hoef ik niet te lezen, want die heb jij al helemaal gelezen. Die weet ik van mij, helemaal uit mijn hoofd. Ja. En het vrijheidsbeeld komt de haven binnen. En waar heel veel mensen die Amerika binnenkomen op die manier in die haven... Die hebben daar steun aan. Die denken, oh, ben terug, I'm back. Ja, ja. En wat ik ook een heel opmerkelijk bericht vond... was dat er een man had, die, die had een niersteen... zo groot als een grapefruit. grapefruit. Oh, dat is een kiste, noem ik dat. Yeah. Nou ja, een kiste dat is niet... Nou, hoog, hij maar. was 801 gram. Ja, die plas je niet even uit. Nee. Oh, oh. <laughs> oh, God. Dus dat vond ik wel heel bijzonder. En het World Records heeft inmiddels bevestigd dat het om een nieuw record gaat. Want de vorige reuzeniersteen was, maar, was bijna 13, 13 centimeter lang. En werd in India jaar ontdekt in 2004. En de zwaarste was uh, toen 620 gram. Maar deze was 801 gram. Zo, en hoe, wat was de dorstensmeed dus daarvan? Staat dat erbij of niet? Ja, dus, hij zeiden van uh, uh, Zo groot als een uh, greepvoet en zo lang als een banaan... Oh ja. Is zo zwaar als een heel brood. <lacht> dus uh, die, de, die man is daarna echt gelijk helemaal weer... Uh, de, de nier functioneert er goed en uh, hij plast weer lekker. Ach. Dus, uh, maar ja, dat zo groot dat lukt natuurlijk helemaal niet. Was die grote reus van uh, de Green Mill niet aanwezig? Dat die even kon instralen, zo? Ja, dat zou wel handig geweest zijn. Pak me maar, maar even bij. Ja, dan mag je me wel met mijn kruis pakken. Maar ik Vers, vond het toch maar, wel uh, een heel heftig bericht. Ik, wow. Ja, je dacht, uh, ach, die moet toch heel lang gewoon uh, alle klachten hebben gehad. Nou. Elke keer dit boel, dat ding ervoor. Dat je denkt, ah, oh, ik krijg je het er weer niet uit. Jezus. Nou, laat maar. Nou goed, het is, uh, de zaterdagmorgen morgen en we kijken. Ook even naar de Krons. En uh, ja, het is het festivalweekend, uh, hè? Pinkpop uh, staat te gebeuren. Ja, ook... maar niet alleen, maar we hebben ook zeer plaatselijk hebben we ook van die festivalletjes. Ja? Want, uh, het is het uh, uh, uh, Houtfestival. Oh, oké. Okay. Dat is altijd, dat is ook erg leuk. Ik zal even kijken wat er allemaal precies, uh, wat, uh, wat het draaiboek is. Precies, en Thuishaven is ook iets, daar was mijn uh, vrouw was daar geweest en mijn, uh, zomer gaat de morgen thuisavond ook wel een leuk festival met van allerlei dingen te doen daar. En er is vandaag in dit krant een stuk te lezen over... Ja, het is toch een beetje maf dat je steeds op, uh, uh, op alle plekken kan je met... Uh, uh, hoe noem je dat? Cashlus kan je betalen. Dus met je pin, weet je wel. Je ja. alle dingen langs en Cashlus Kerstlust. <gacht> dus geloof ik. En uiteindelijk ja. zijn ze nu bezig om ook uh, op uh, festivals dat te doen. Alleen, daar moet je nog steeds munten kopen. En nou zijn er toch een aantal mensen die zeggen... ja, die munten, dat is een soort tussenstap. Ah, en dat is gaan... geweest. En dat, ja, dat is wel geweest. Maar je hebt niet in de gaten wat dat kost, hè? Nee. nee. nee een nee, hamburgertje. Nee. Oh, drie munten. Oh, oh, ik heb hier nog een paar munten. Doe maar. Doe maar een hamburger, ja. En dan ja, ga je het ja, terugrekenen ja. later. En je denkt, elf euro? Een hamburger? Zonder friet? Ben ik helemaal gek geworden? Weet je wel. Ja. En die munt is ook nog een tussenstap. Dat je denkt, van, ik kan op zo'n avond kan ik zoveel munten kopen... want dat heb ik bij me... Maar als je dan zeg maar alles gewoon kerstloos kan betalen... Oh, dat, ding, dat, dat ding haal je er gewoon weer overheen. En nog een keer en dan kom je thuis en heb je 600 euro uitgegeven. Ja, ja 600? Ja, nou Is ik je wat. gebeurd? Nee, mij niet. Oh. Ik ga niet zo vaak naar festivals... want daar heb ik niet oh. zoveel rust voor. Want dat rondhangen en zitten en al man, dan denk ik van, moet ook weer wat gebeuren op een gegeven moment. Oh, okay. Ik heb dat weer gehad nadat ik het festival... Uh, een, een concert heb bijgewoond met uh, Peter uh, Kurt, uh, Curtis Harding... Toen dacht ik na een anderhalf uur zo een beetje rondgehangen te hebben. denk ik van nou, ik wil wel weer wat anders. Ja. Dus nou, een ja. festival duurt dan twee dagen heb ik wel eens gehoord. Ja hè? Ja. ja maar de, maar de, je bedoelt nu het Pink Pop festival, festival. Ja, onder andere. Dat maar het is er dagen. ook dat je dan zo'n tentje kan huren en zo. Voor heel veel geld. En en wat doe je zo'n tentje dan? Ja, dat krijg je op een gegeven moment. He? Ja, ja. <laughs> dat ga je ook niet nog meer vol, hè? Nee, nee, Het is ook een beetje klaar nou, Ik zit even te kijken naar uh, het Houtfestival. Ja. En het is dus gratis, hè. Maar ze zeggen van, nou, koop alsjeblieft wel wat op het terrein. Dan komen we in ieder geval een beetje uit de kosten. Oh, maar ze echt. hebben allemaal... Ze hebben echt een hele leuke lijst, maar het zegt me helemaal niks. Nee, Van die namen Nusantara Beat. En Poel Ueda in Van Fara Station. Vandaar dat het allemaal gratis is. En, en, en, zie je het nu ook. Ik en DJ Mauro AV ja nou, Nooit van gehoord. Maar uh, nou ja, het, het wordt vast heel gezellig. En uh, ik ga zeker even kijken. Dus zeker als het gratis is, dan kan je weer al altijd informeren over wat er allemaal speelt. Ja, ja, ja, nou ja. En er is ook een kinderfestival. Ik heb ook mijn uh, collega, die heeft twee jonge kinderen, gezegd van dan moet je gewoon even heen gaan. Het is voor die kindertjes heel uh, bijzonder. Wel ja. En het en... is prachtig weer. Ik hoop alleen niet voor ze. Dat, ik ooit een festival gehad daar, of bevrijdingspoppen. Toen was het ook heel droog. En dan liep je. En toen we weg waren, toen, uh, toen, toen, toen waren we helemaal onder het roet gewoon. onder, onder... onder omdat je met zoveel mensen is alles gaan, uh, gaan zinderen en gaan doen. Uh, al, alles vuil daar ofzo. Het was echt... Uh, het What zou nu ook deur? zo mogelijk kunnen zijn. Dan word je heel vies van. <laughs> ja. Ja, nee, het, is dan allemaal weer, uh, het gaat om de muziek, maar voor je weet uh, heb je een huidaandoening. Dat was toch ook weer niet het beurt? Nou ja, het zal wel een beetje scrubben, nou, Ja, Het is hier gewoon weer mooi. Vroeger werd ik wel op de hoogte gehouden met alle nieuwe beginnende bandjes, maar dat kwam door Rob Akde Award. Dat oh, ja. heb ik nog een paar jaar bijgehouden, maar dat is ook al heel lang geleden. Oh. Nou goed, straks weer. Ik, ik zie ook nog een kung fu demonstratie. Olie de Poets hier, Crash! Stone Motion. Crash. Still rolling.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 Cfm. Zo so is de band Beat the Utopia. En Perfect Pair. You've got the perfect pair. Ja, ik kan als man zijn, ik kan dat natuurlijk niet zeggen. Dat snap je al. Maar als vrouw zijn, dan kan je dat misschien wel zeggen. En dan oh. denk je helemaal aan niets anders. Daarvoor trouwens nog only the poets. Zo moet je denk ik dat je uitspreken. Poets staat er dan, maar poets. En uh, dat heet de naam Crash. En als je wil zien spelen, volgens mij... Ik weet niet welke dag ze hebben gespeeld. Maar ze staan hier op Pinkpop. En ik zit even te kijken naar het programma van Pinkpop. Hartstikke idee, daar speelt me toch wat. Robbie Williams, de uh, queen of the motherfucking stone age. The Red Hot Chili Peppers. Maar ook bijvoorbeeld hier, uh, uh, Machine Gun Kelly is ook wel aan, uh, aanstekelijk, een beetje dansbaar. En die editors, als je gezwaar depressief wil worden, die editors, vooral het laatste album, zit wel het zware, het zware geluid in. Nou, kijk even. Ja, iets wat je links kan laten liggen is niet dramatisch is de script. Ja, ik heb daar helemaal niks mee, dat geleuter. Maar goed, dat is allemaal smaakverschillen. Uh, dat is zeker. Oké, okay, we kijken even de wereld in. Het uh, is nog geen verstand voor zijn berichten, maar ook nee. voor uh, rarigheid weer, denk ik. Ja, zeker rarigheid. Nee. Het is in, in Spanje, verder buiten, werd heel veel, met heel veel interesse afgewacht uh, wat het gerecht of zou beslissen. Want er stond een zaak van tegen de 29-jarige Alejandro Colomar op de agenda. En uh, het was dus eigenlijk... Uh, hij kreeg een boete omdat hij naakt rondliep in Aldea, Dat is een dorpje in de buurt van Valencia. Maar ja, hij doet het al regelmatig. En hij maakt daar graag reclame voor. Reclame? Maakt voor veel, zijn... Ja, voor zijn naakt. Hij ziet er ook goed uit. Dat kan hij anders zeggen. Oké. Okay. En uh, weet je dat hij... Uh, uh, het schijnt dus zo te zijn dat je in, in vele delen in Spanje... mag je dus naakt rondlopen. Yeah. En als je er zolang er maar geen seksuele intenties achter staan, Dan denk je van nou, waarom is dat hier niet? Nee. Nou, de man uh, kreeg dus to, toen een boete. En uh, hij heeft zelf gezegd: van nou, het slaat nergens op. Dus hij is naar de rechtszaak gegaan. Hij, en hij is daar ingegaan, gewoon alleen, met alleen schoenen aan. Het <laughs> is functioneel, rechtbank is Valencia. Hij kreeg wel uh, de vraag om even wat kleding aan te doen om binnen te mogen. Want uh, ja, dat, dat mag je dan wel doen. Ik wil liever niet yeah. dat je naar yeah. je komt. Yeah. Maar uh, de, de, ze zei dat de, de rechter van nou ja, dat mag wel. Maar uh, hij zei wel. Uh, hij wees op een wettelijk vacuüm rond Openbaar Naakt. Dus dat is niet overal. Uh, wordt het geapprecieerd? Nee, ik heb eens dus wat anders geapprecieerd. Of het dan mag. Maar ja. uh, deze, deze man heeft geen baan ofzo, of zo. Hij wil gewoon lekker naakt rondlopen. Ja, dat staat er niet bij of hij geen baan heeft. Maar misschien krijgt okay. hij wel hier en daar. Uh, krijgt hij wel, uh, een beetje, maakt hij misschien reclame of zo? Ja, ofzo. het is weer zo'n vlogger die gewoon overal probeert naakt rond te lopen. Ja. Er filmpjes te maken en uiteindelijk dan. Krijgt hij uh, likes en uh, reclamemakers ja. willen graag op zijn site? Hartstikke mooi. Het is maar hij ziet er goed erg. uit hoor, kan niet anders? Nou, stellen. laat maar even zien dan. Dat kan je dus ik heb hem gedeeld op onze Facebookpagina in okay. ieder geval. Oké. Okay. Dus uh, ja, nee. Het zijn het allemaal mensen uit. die toch een steentje bijdragen aan de maatschappij. Hè? Dat is heel belangrijk gewoon. Je, je creëert iets waar je wat centen mee kan ophoesten. En dat is belangrijk. Ja. En dan ga je dus heel ver in om dat gewoon ook vol te houden. Ja, ja nou, dat okay. moet je gewoon doen. Ik heb, ik heb ook vrijwilligers nodig. Ze ook kunnen, die kunnen ook iets betekenen... om met een, met een cliënt te gaan rondlopen. Ja. En naakt. naakt. Of niet, dan, of niet dan naakt als ze ook kunnen natuurlijk. Ja, maar weet je wat je wel krijgt nu in deze geklede wereld? Ja? Dat mannen tegen vrouwen gaan zeggen van... je mag hier naakt rondlopen hoor. En die vrouw zegt ja, ja, ik ga het lied laten zien aan jou. Want uh, het is wel weer zo dat... Uh, je krijgt dan wel meer commentaar. Maar de mannen ook. Ik bedoel, want... Uh, het is gewoon, uh, je zit toch altijd een beetje te checken. Want je, het valt ook op als mensen een grote neus hebben of zo, of juist niet. Of dat ze gewoon uh, hele kleine oogjes hebben. Ja, dat, kan, uh, dat, dat, dat, dat zijn toch dingen die van elkaar verschillen. Ja, maar je bedoelt, als iemand daar zou zijn, ga je toch kijken hoe het er allemaal uitziet. Ja. ja. Maar ja, dan heb je het gezien. Nou, en dan? Ja, en dan? Ja. Niks. Ja, dan is het in jou om daar geen fantasie bij te halen. Dat je denkt van nou, oh, dat is best een groot apparaat, dat zou het ja, toch wel. Maar ja. het is wel zo, als dat allemaal nu maar mag. Ja? Dan, uh, en iedereen gaat gewoon naak rondlopen. Ja? Het wordt wel een hele grote. Uh, Winstvermindering van de kledingmaatschappij, van de kledingding. Uh, ja, die zit erachter. Ja, die oh, wil het niet. Dat klopt gewoon niet. Nee, want ze kunnen er niet meer verdienen en al die kleren. Nee. Maar het zou wel de mondiale voetafdruk een oh. stuk minder maken. En al die mensen in Azië hoeven er niet meer te werken en al die kleding en zo. Nee. Het zou dus wel een heel Oeh. groot effect op de wereld hebben. Jazeker, het is minder vervuiling, maar minder werk. Ja. En uh, minder, uh, ja, je kan minder status kunnen. Je, kun en het je... schoonheidsideaal, kijk, je kan niks meer verbloemen. Dus je staat inderdaad wel echt letterlijk in je, oh, in je naak, in helemaal, je hempie. Helemaal in je hempie, ja. ontwapenend. Maar het, is, uh, het, het heeft natuurlijk wel een functie, want die swindersnaak buiten lopen is uh, geen als, optie. Als je uiteindelijk gewoon om genoeg, uh, dik, uh, als je genoeg uh, buik krijgt, dan zie je vanzelf niks meer. Maar oh, je hebt het wel koud. Ja, maar dan wordt het vanzelf warmer in Nederland. Ja, dat is waar. wel. valt ook wel wie mee, hè? Het is tegenwoordig wel weer erg koud in Nederland. Ja, het is twaalf graden vanochtend. Ja, zeker. Nou, genoeg. Baby Queen hier. Dream Girl. I wanna know he in his lips taste like. Are they usually by cigarettes like mine In the adult film in my head, he's the guest when I get undressed. So, yes... I'm a little obsessed no.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 Thank you. Zijn, hoor. De dame die zo zinkt een beetje, zo kreunend. Oh, het spreekt mij altijd aan. Maar nou, wel die kleren aan, want dan raakte het helemaal in de vorm. natuurlijk dream girl hier bij leeft. Je begrijpt het, hè? berichten. Zeker, daar zijn we in ambulance En 32 echtparen uh, van uh, 2020, 2021 en 2022... die 50 jaar getrouwd waren... zijn vorige week vrijdag door de burgemeester uh, toegesproken... in lunchroom uh, Rabel. En, uh, goed, uh, Twee jaar geleden hebben ze het ook gedaan, geloof ik. En toen waren er een stuk minder echtparen. Nu waren er dus 32 echtparen die vijftig jaar met elkaar getrouwd zijn geweest. En uh, ze hebben een sfeertje van de jaren zeventig gecreëerd bij Rabel. En uh, onder andere gingen ze dan een, een, noem je dat, een, een, dinges, een spel spelen met vragen van, uit die tijd. Weet je wel, wie was de premier van Nederland? Wie was de burgemeester van Zandvoort? Uh, Ajax was kampioen van welk land? Nou goed, Nederland, andere, denk ik. Uh, ja, nee, ook maar van welk land ze hadden gewonnen. Oh, oké. Okay. Wereldkampioenschappen, weet je <laughs> ja. wel. En uiteindelijk, um, Patrick van Kessel had uh, muzikaal uh, nog iets toe te voegen. Ja. En verder werd er nog gedanst. En het grappig is, <laughs> um, er staat hier in het stuk... Uh, ik zag een bepaalde mensen die, die het hoorden bij elkaar. Ik kende ze los van elkaar, maar ik wist niet dat ze al vijftig jaar samen waren. Dan denk ik, nou, is dat echt de vrije, jaar, de vrije jaren zeventig geweest dat je nooit met elkaar hand in hand hebt gelopen... of zo, al die tijd. Dus Dat mensen niet wisten van... Hey, ja, zeven elkaar. jaar groeien uit, oh. een beetje uit elkaar. Hè? En, ja, dat is het en toch ja. hebben ze het vijftig jaar volgehouden. Nou, wat bijzonder. Uiteindelijk tijd. werd er een groepsfoto gemaakt. En de groepsfoto op de krant. waarom is die gemaakt? <laughs> waarom? Waarom? Nou, hoor, Herken als... niemand. Hij is zo genomen dat je denkt... Ja. ja, en waarom? Dan heb je een, een zo'n loop nodig, hè? Ja, dit is... Er is goed nieuws voor alle kinderen van de Dance Academy... Want de dansschool kan dankzij de hulp van de Fit Academy doorgaan. Oh. Dus voor de kinderen gaat er weinig veranderen. <coughs> het, was, het was eigenlijk zo dat ze niet genoeg geld hadden en zo. En het, uh, ja, ze moesten stoppen. Maar ik wist dus eigenlijk, ik dacht dat de Dance Academy en de Fit Academy... dat die eigenlijk al één waren. Maar nu uh, is het dus overgenomen. Er is één uh, jammer aspect, want er zullen toch uh, twee docenten moeten afvallen... en het lesgeld zal worden verhoogd. Ja, logisch. Maar voor, voor de rest zullen er veranderingen worden aangebracht in de rooster... Maar het belangrijkste is, en dat vind ik ook... de kinderen kunnen blijven dansen. Maar wacht, zijn die twee eigenaressen, zijn die dan nu buitenspel gezet? Of is dat, nou, niet? dat staat er niet bij. Er niet maar bij de die zijn er super blij dat er een doorstart komt. Oh, die zijn wel blij dat er Dus door ik, door ik denk dat ze wel de leiding blijven houden. Maar ze, ze huren het, uh, de, de fitschool, zeg maar. Die, die huurt nu... Uh, hun zalen. Ja? Zij huren het terug waarschijnlijk met uh, een beetje korting okay, of zo. Nou, er was ook nog een auto die had gezegd dat hij wel 2000 euro per jaar zou willen doneren... om dit op mogelijk te houden. Want dat is nou, voor de kinderen ook belangrijk. Alles voor je dat kind er... natuurlijk. Ja, hè? Want ik bedoel dus of die elektrische fiets of dit, nou, dat snap ik. Een camera op de boulevard. De voucher zou veiligheid vergroten. Het is de afgelopen tijd ook wel hartstikke mooi weer. En heel veel mensen komen naar uh, Zandvoort. En echt duizenden mensen komen hier naartoe. En, uh, er wordt uh, flink gezwommen en de capaciteit van de NS is ook opgeschaald... naar 4000 personen per uur kunnen ze hier naartoe vervoeren. En ze hebben natuurlijk ook heel veel ervaring gedaan met de Formule 1. En uiteindelijk was er wel wat wild groei door fietsers... maar er schijnt ook wel een grote groep mensen te komen die we hier liever niet hebben... en die zorgen voor heel veel onrust. Zelfs een supermarkt is bedreigd en is eerder dichtgegaan. Vrouwen worden lastig geval op terrassen. Elk jaar is het weer meer en nu zitten ze te denken om vier. Extra camera's op de uh, Vervouwse Boulevard plaatsen. om dit te kunnen monitoren. Ik dacht dat er altijd overal camera's waren. Ja, maar toch? blijkbaar uh, nee. zijn die vier nodig. En waarschijnlijk moeten ze dat ook even goed aankondigen. En die camera's die blijven staan tot en met 1 september. En nou, die kunnen ze in uh, ieder geval terugkijken. En ook, ja, misschien schrikt het mensen af. Dat zo mooi zijn. Ja, ja. zeker. Er uh, is trouwens de mogelijkheid vandaag. om. Uh, uh, live mee te kijken naar de uitzending van CFM Zandvoort... bij de Historische Grand Prix op het circuit van Zandvoort. En dat is dus via een, uh, een, een YouTube-kanaal, hoorde ik. Ja, ik, ben, okay. ik ben erg blond in dat soort dingen. Ja. Dus uh, ik had eerst zelf. Zoveel... Oh, het gaat allemaal via die tekst-TV... waar wij altijd allemaal tekst op zetten. Dat zou logisch zijn. Maar, uh, maar waardoor wij dus eigenlijk allemaal voor Jan Joker doen... omdat dan niemand het kan zien. Maar het schijnt dus via een YouTube-kanaal te zijn. Okay. Als je naar www.zfmsandvoort.nl gaat... dan kan je wellicht de link daar vinden. YouTube-kanaal. Ja. Ja, dat is natuurlijk een ontzettend oude wetse allemaal. Ik bedoel, is, Nee, goed. Dat maar is ja? door, oh. nog wel een beetje... bij de oude mensen naartoe kijken. Dat is wel logisch. En er zitten ook al momenteel alleen maar de oude mensen. Ja, dat klopt ja. wel. Wij ja. zijn een onderdeel ja, ik van. Zie ze, ik zie ze nu. Want uh, je ziet hier in, uh, op, op uh, ZFM's Zandvoort... op het uh, Facebook-kanaal... Ja? zie je dat ze gisteren daar... Uh, aan de gang zijn gegaan. En daar kan je dus ook klikken. Oh, en dan okay. zit je er live in. Versus. Nou, leuk om te zien. De verkeersborden worden te veel En slecht gelezen. Uh, ...langs het uh, strand. Uh, dat kan het KNRM beamen. Afgelopen weekend uh, was de strandafgang volledig geblokkeerd door fietsers. En uh, de borden gaven wel aan dat je daar niet je fiets mocht neerzetten. Maar ja, uh, toch. Uh, de een had, nou, kan mijn, bij mij er ook nog wel je oh, Van mij kan ook nog wel bij. En voordat je weet waren ze echt een tijdje bezig om die fietsen weg te halen... ...om uiteindelijk de hulpdiensten er langs te kunnen laten gaan. Het is een beetje, ja. een, een beetje triest om dat te horen. Dat dus je denkt van, ja, het is toch wel heel belangrijk. Zeker. Het is vandaag ook... Uh... Uh, een een archeologiedag is er. In de, want het zijn, dit weekend zijn het de nationale Archeologiedagen. dagen. Ja. Je kan daar ook op zoeken. Maar in Haarlem heb je dan de Haarlemmer Kweektuin. En daar is vandaag tussen tien en vier is er van alles te doen. En er is een verhalenvertelser Monique. En die gaat een spannend verhaal vertellen over de hoofdrol van de Spaanse bezetter van het kasteel. En die heet Don Fadrique, de zoon van de hertog van Alfa. Uh, want uh, de Haarlemmer Kweektuin, daar schijnt dus uh, de rest van het kasteel. In die tuinen te liggen. Oké. Okay. Dus ik heb zelfs wel van, nou, misschien ga ik even kijken. Ik ga toch naar Haarlem. Nou goed, als je van de archeologie houdt uh, en van uh, oude dingen... dan ben je bij het goede adres, want wij ja. presenteren dit. En we zijn bijna mummies. Ha. Ik lach niet op mijn eigen Nee. Hal Baker, hier, full-on, <laughs> World's Ends FM. Dus zeg maar, ja. zo heet ze CD. Alright. Yo, sevens in the mind. I need to completely eradicate The it? Friday night wrecks It's almost like a colour in the sky Like a filter outside Like the atoms we always We're shooting, and rooting, then re and then re-grouping and grouping, then, rooting, then losing our friends oh. So there we was Through the front door and down the downstairs the Spuds holding you out there And all that jack flapper Jack me, cash trade tray, tequila On fucking trays the way end of the party Always has been And it's called midnight so no one's too shy no more And no one's too shy to say I no more Partner's me guide Didn't know lads could glide Watch this from sight to fucking sight Blimey That's what she caught my eye Fall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 Just to find this. on. woman. Shotgun. De komt uit Londen vandaan. Leuk taaltje. Ja, om dus zoveel tijd hier weer zo'n die op deze manier half rappend, half pratende plaat maken. Het spreekt me altijd wel aan. Goed, Hak uh, Baker en die had het over... Shot that woman? Nee, toch? Is dat, dat zet er aan natuurlijk. Want dat uh, is een zinloos geweld tegen vrouwen. Nou, deze man uh, moet meteen... Uh, uh, ge, hoe noem je dat weer? Gedist worden? Nee? Ja. Echt nee? Ja. Gecommuniceerd? Nou, nou ja, zoiets. Je het, ik heb Uitgesloten niet. worden. Uitgesloten het worden, ja. Dat is misschien het makkelijkste, ja. Zoiets. Goed, ja. Uh, toch een dramatisch verhaal. Uh, Gisteren te horen over de, natuurlijk de, de fietser, de wielrenner. De zwitser die van de berg afgegaan is. Want fietsen, uh, uh, hoe heet hij nou ook weer? Uh, Gino um, um, Mulder? Nee, goed. Die is uiteindelijk... Uh, zijn een wielrennertocht naar beneden gevallen... en is daarbij ook het leven gekomen. Hmm. En dat brengt weer een discussie op gang van... is het wielrennen nog wel veilig... of moeten we op een gewone vaste baan blijven fietsen... en niet in de natuur? Had hij wel een helmje op? Ja, vast wel. Maar, dat, is, dat moet wel, hè? Die, oh. temp die temperaturen, maar ook de, de snelheden... die worden behaald, 105 km per uur... als je die berg afstuiven. Man... Als je gewoon op het asfalt al terechtkomt, dan is het al klaar met je. Ik merk al als ik vanaf Kraantje Lek ga, dat ik soms 44 km per uur ga. Dan kan je tegenwoordig wel zien, hè. Op je, yeah, op je, je bent ook lekkers. echt een wielrenner. Ja. ja, dat is wel hard. En dan denk ik wel, oh denk Allemaal, Oh, wacht, je hebt zo'n invalide fiets natuurlijk. Ja, ja, ja, ik heb, ja, heb zo'n uh, ja. slender fiets. Ja, zeker. Ja. <laughs> dus, uh... nou, we hadden dit over het archeologische weekend. Ja? Maar uh, het is dus zo dat er in asfalt was er een... Uh, Nijmeegse hobbyist. En die, had dus, uh, die, die was altijd metaal aan het scannen. Of dat in de grond zat. Yeah. En die vond dus een enorme berg uh, uh, ijzer en brons. Uiteindelijk is gebleken dat het... Uh, het meest complete wagengraf ooit is geweest. Het was ruim 2500 jaar oud. Meer dan 150 objecten. Het heeft dus oh. gevonden met zo'n uh, metaaldetector. En het is echt een unieke archeologische schat. Nou ja, uh, iedereen is er heel blij mee. Maar ondertussen krijgt die man... Die krijgt dus gewoon nog een boete van 250 euro omdat hij namelijk te diep gegraven had. En uh, je, mag, uh, je mag eigenlijk uh, bij het Vennegebied, nabij nou, Sint-Walrik, uh, maar op tot 30 centimeter graven. En hij had tot 60 centimeter <laughs> gegraven, kreeg hij een bon. Zo. Ik vind dat toch wel heel erg hoor. Want ja, die, hele, die, die, die hele plek waar dat is, uh, je kan er gewoon bij een museum neerzetten. 150 objecten. Ja. En gewoon een combinatie van versieringen van paarden... onderdelen van een wagen, drinkbeker en een zwaard... Het is waarschijnlijk een graf van een regionale leider geweest. Dat is de achtergrond. Is er ook niet zo'n zwaard gevonden van, uh, van 3000 jaar oud, wat vanochtend op het nieuws was? Dat zou best kunnen. Het, nog... het staat hier ruim 2500 jaar oud. Ja, dat zou best kunnen. 150. Was het op het nieuws? Oh, ja, dat was, ik het, was op het niet nieuws. gehoord. Het nee, zit altijd wel vanochtend. fascinerend, dat soort verhalen. Ja, klopt. En je denkt: van, oh, dat is al die jaren ook goed gebleven. Want het glom bijna nog, zoiets werd verteld. Ja, want je hebt ook hm. al een prachtige film die heet De Dik. Die staat op Netflix en dat ze ergens op een land. Dat de films, kijk maar is ook. Dick, de de di dik. de dik D-I-G. Oh, dat als, is ja, ja, ja. het. Het gegravene of opgegravene. Ja? En dat bleek dat bij een Engelse landhuis ergens... Ergens God, in Schotland, Engeland... Dat er daar dus een enorme schip was. En die was dus uh, nog voor... De, uh, de gasten uit Zweden voor de Normannen okay. bijna, dus uh, dat was echt een enorme grote opgave. Maar doordat dat toen net de oorlog aan het uitbreken was, was dat een beetje. Uh, maar daar hebben ze echt een enorme mooie dingen gevonden. Goed, nou ja, ja. Maar het duurt wel lang die film, hoor. Ik heb een ja. heel stuk gekeken. Dat <laughs> ja. ja, soms vooruitspoelen gewoon. Je denkt, ja. uh, nee, uh, maar uh, ja, over, over goud gesproken. Gisteren opnieuw hoorde ik dit. Je zou denken dat de regelmatig flink stijgende goudprijzen... goed nieuws is voor de arme bevolking van Lombok. Vijftien jaar geleden werd er goud gevonden op het Indonesische eiland. Inmiddels zijn de gevolgen van de goudkoorts daar zichtbaar. Want voor goudwinning is kwik nodig. En dat is niet alleen gevaarlijk voor de mijnwerkers. Veel baby's worden met afwijkingen geboren. Ja, echt bizar. En dan zijn het is net als met lood eigenlijk. Dan. Ja, goed. Ze zijn de goud aan het uh, delven. En uiteindelijk moet dat... dat... Dat, dat rots wat ze hebben fijn ge, gestampt. moet dan met lood worden besprenkeld. En dan komt goud oh, tevoorschijn. Met lood worden besprenkeld? Dan krijg je loodvergiftiging. Nee, niet lood, kwik. kwik. kwik. Oh. En uiteindelijk komt dan goud tevoorschijn. En dan zie je een heel klein blokje goud. Hoeveel is dit? 8 euro. Zo. En uiteindelijk heeft hij nog een, een, een zoon geboren. Die heeft ook een of andere afwijking. En daar moet hij dan voor werken. Want ja, die heeft extra hulp nodig. Dus er moet nog meer geld, uh, goud worden gedolven, nog meer kwik worden gebruikt. Oh. En uiteindelijk. We hadden ze gemeten dat de EQ... of de, het intelligentievermogen van de mensen daar afneemt. Ja, dus dat is een vicieuze cirkel. Dat snap je. Dat is eindelijk... dat gaat gewoon helemaal de verkeerde kant. Jeetje. Jeetje. Nou, de lombok was dat. Goed, ja. zo vrijf we overgraven in de grond. Blijf ja. uit vandaan. Doe een ander baantje. Zoek een ander baantje. Dat ga is mijn ga vakken vullen. Ga vakken vullen. Doe je Jeetje. meer mee misschien? Het is ook cooler in deze ja. tijd. Ja. Nothing but thieves hier op de radio. Overcome. It was overdue. You're an old ...zijn al wat jaartjes bezig. Het wordt wel steeds een beetje poppier... ...maar ja, wel toegang voor iedereen. En dit heet de Overgone ...Dead Club City, zo heet de nieuwe cd. En die kan je hier ook uh, horen... ...in de zaterdagmorgen. Ik zal binnenkort maar weer zeggen... ...wat oude plaatjes van zijn tevoorschijn toveren. Daar zit nog meer wat frontrustend in... ...zoals de uh, Amsterdam. Dat is natuurlijk wel een heel mooi stuk van hem. Run over de grens verwacht door hogere tax. Ja... Binnenkort uh, wordt er een run verwacht uh, in Duitsland op benzine. Want per 1 juli stijgt met 13 cent de prijs ja, van, uh, de, uh, noem het, van de benzine. En dan gaat de accijns weer omhoog. Die is uh, een tijdje omlaag gegooid. Dat ook vanwege uh, nou ja, door die olie-toestanden allemaal in uh, Oekraïne en in Rusland. Daar wilden we onafhankelijk van worden natuurlijk. En uiteindelijk is nu de prijs nou, weer voorspeld om omhoog te gaan. En uh, daardoor denken ze dat de benzinehouders in het grensgebied wel echt de dupe worden. Want die worden gemeden. Nou, dan rij ik gewoon wel even 10 kilometer verder. Even over de grens. Nou, ik zou zeggen grensbewaking. Toch, we gaan extra grensbewaking doen. Sowieso om die asielzoekers allemaal buiten te houden. Kunnen ook genoeg... Nederlanders mogen gewoon niet eruit om benzine te tanken. Ja. Ja. De hele ja. economie helpen we zo'n een joh. Dat kan helemaal niet. Ja, er is, ja. Uh, er is, er, er is geen uh, ontkomen meer aan, denk ik wel eens. Maar ja. Nee, we zitten op een hellend vlak. We zitten. Oh, je begint het helemaal. Je trekt helemaal uh, even je tekst. Ik weet niet. Ik ben niet te zonnig vandaag, nou, Nee, dat lijkt wel. De zon <laughs> ja. is buiten. Nou, er is wel een man die, die, die is wel enthousiast. Die uh, wordt 60. en uh, hij heet uh, Wim de Gier. Ik vind het grappig. En dan gaat hij namelijk omdat hij 60 wordt, ja. gaat hij op één dag 60 keer met de parachute uit de helikopter springen boven vliegveld. Teugen. Ja. Hij wil geld ophalen voor darmkanker. Jij weet het al. Je hebt, heb je dit gelezen? Ja, hij was al. bij Even Jinnick en ik heb hard gehandeld. Ik heb het niet, niet gezien. Maar, Gelukkig. Wat voor onderzoek? De, nou, het, het, uh, hij, wil, uh, hij wil de opbrengst van de actie geven aan de Maag, Lever en Darmstichting. Oh ja. Want zijn ouders hebben allebei, uh, zijn allebei overleden. Maar zijn vader is maar 72 jaar oud geworden en zijn moeder overleed toen ze 81 was. En hij zegt: Ik weet zeker dat ze nu nog in leven zouden zijn als er destijds meer kennis en kunde was geweest... om deze rotziekte te bestrijden. Nou, het, is, het is wel grappig. Dit is heel belangrijk. En wat hij, wat hij deed, was zo zinloos. En uiteindelijk in het -programma ging hij in het ging programma uitleggen dat hij moest overgeven... en twintig uh, sprongen en daarna uh, had hij niks meer in zijn maag... en alleen een colaatje en toen dacht ik, gaan we toch over zinnige dingen hebben? Of gaan we alleen maar oh, uh, bespreken af, wat je allemaal in je, je maag woensdag. had? Het was He? afgelopen woensdag. Ja, dat zou kunnen. Ja, ik ja, ja, ja. Nee, maar hij moet. staat hier net alsof hij alsof het nog moet gaan doen. Nee, hij heeft het wel gedaan. en uiteindelijk Heeft hij ie... het gered? En hoeveel heeft hij opgehaald? Dat is dan uh, de grote vraag. Dat is een goede vraag. Ja, nou, Ga je maar je duidelijk... We zoeken, op zoek. ik van Google, heeft 61 sprongen gemaakt vanuit een helikopter. En dat was in ieder geval, was het ook twee keer per, per uur of zo? Of drie keer per uur moest het gebeuren. Ja. Dat is wel een opgave, maar uiteindelijk verzand Je vertellen hoe je zijn uh, lichamelijke gesteldheid was. Denk ik van, nou Leuk, hij gaat uit vliegtuig springen en hij heet... De gier, nou, die kunnen... Ja, mooi kunnen. hè? Dat vind ik wel mooi. Ja. Ik hoop dat hij heel veel geld opgehaald heeft, want ja, als, als je daar ja. mooie dingen mee kan doen... De computer is, wel is aan het zoeken, maar... Uiteindelijk zag ik ook een heel stuk in de Telegraaf te lezen over onze eigen zwemmer... die natuurlijk ook weer fanatiek aan het oefenen is. Dan hebben we het over, is die man ook weer te vinden in de, in de krant? De, de hoe weet je nog weer, die hele grote man? Die in alle talk shows kwam om te laten zien dat hij zo goed kon zwemmen. Ja, Maarten. Uh, Maarten, ja, zeker. Ik weet de achternaam even niet. Hij gaat ook weer in ieder geval, uh, heel veel geld ophalen voor kanker en hij heeft altijd zo mooi. Uh, hij zegt het ook altijd zo mooi. Hij zegt van: uh, ik heb kanker niet overwonnen. Daar moet je ook geluk mee hebben. Maarten van de Weiden, hij is 42 en hij is zo fanatiek aan het lopen. Zo, hoe ziet hij er? Hij je afgetraind en hij schijnt ook wel andere mensen mee te nemen. Onder andere Cherk Pijnenborg doet ook mee. Net als in 19, nee, 2019. En uh, zwem in natuurwater is zwaar. En we moeten blijven trainen. En uiteindelijk gaan ze een heel parcours afleggen. Gaat dus de Elfstedentocht zwemmen. Ik en dan zie hopelijk, hier trouwens staan. Ja, 70.000 euro is opgehaald. Kijk, netjes. En uh, zijn doel is dus om 100.000 uh, op te halen. Maar ik zie dus niet staan van... U kunt nog uh, storten of zo, weet je wel. Want vaak uh, hebben ze er nog wel een link erin. Ja. En dan kan je, als je wil, nog even storten. Nou, dat zal wel dus, nou ja, jammer uh, Wim... <laughs> Oh. Ja, Jammer dan. Ja, ja, jij gaat echt zonder zo dingetje geven. Gewoon echt ja juist. Ja. Ja. Ik ga niet geven. Ja, je hebt ja. niet gehaald. Loezerie. <laughs> nee, nee. Ik vind het uh, kranig en uh, hij liever dan ik. Uh. Ja, dat is sowieso. Nog. Ja. Hij liever dan ik, dat is altijd zo. Oké, okay, dames en heren. Straks de geschiedenis is weer aan te komen. Wat gebeurde door de jaren en de verjaardag. Eerst maar even hier fijne relaxed de muziek van. Uh, I can you Away, all oh, my dirt like a waterfall. Give me some happiness. It comes in rushes. All that dirt, I need some washing. Water my roots so my soak and blossom. Give me paradise, don't you stop? Can't resist the stream of your water, baby. Rain on me with your water. Let me feel the heat of your water, blowing up. Let me let you know. All my dirt like a waterfall I cannot get enough Just a single touch You wash away All my dirt like a waterfall Give me some company Out there in the river with that summer breeze Tranquil we'll mind blowing off some steam Drop some rain on me Wash away my dirt and get away to my weed. Can't resist the stream of your water Baby, rain on me with your water Let me feel the heat of your water Blowing up some steam I can't st be let you know You're so magical You wash away All my dirt like a waterfall I cannot get enough Just a single touch You wash away I get me rich enough. een cocktail in. Ja, lekker hier oh, bij, lekker, uh, ja. bij het zwembad zo. Camo uh, Columba en dat heet uh, Waterfall. Nou, dat hoor je op zich in deze plaats wel terugkomen. Dat is, ook waterfall, dat is wel, uh, wel duidelijk. Goed, uh, we kijken even naar de kranten. Wat vandaag lezen is in de kranten. En dat is onder andere... Ik zat ik even net te lezen over. Waar heb ik het aan nou gehad? Nou? Nou, heb jij anders nog een bericht? Ja zeker, even, ja, zeker. Ja, er is, uh, we, je had het net over uh, dat zwaard. Ja, wat gevonden oh, ja. Was, maar dat was het. Maar dat hoorde niet bij de fonds die we net hadden. Dit was een zwaard die uh, werd gevonden in Neurdlingen. Een uh, plaats in het Beieren, in, de Bavari, uh, in Bavaria. Oké. Okay. En uh, de staat was uitzonderlijk. Want uh, uh, de hele, het hele zwaard het glom. Uh, het was gewoon, ze zagen gewoon licht uit de grond komen. Nee <laughs> Maar het glimmende zwaard werd gevonden in een graf van een man, vrouw en kind. die kort na elkaar zijn begraven. En uh, het zwaard heeft een achthoekig bronzenhat voor handvatten. Groen uitgeslagen, dat heb je met koper. Yeah. Brons bevat koper. En uh, die handvatten werden dus in de bronstijd alleen gemaakt door heel bekwame smeden. En dat gebeurde dus alleen in Duitsland, alleen maar in het zuiden van Duitsland en het noorden. En het heeft waarschijnlijk een symbolische en ceremoniële functie. Want er staat helemaal geen uh, krassen slijtage op. Dus er zijn geen... Had uh... je oh, het nooit gebruikt? Nee, er zijn geen hoofden mee afgehakt of wat dan ook. Nee, pure status ja. om die aan je broekriem te laten bungelen. Ja. Heerlijk. Ja, he? size het andere ding gewoon erin houden. Dat is size het is het matters. Ja, ja. ik voelde het zo gauw af als iemand me zo aan me buiten laat bungelen. Goed, uh, welke motorclub had rond 1999 een honk op het bedrijventerrein... Aan de Zilverlaan in Lelystad. En daar hebben ze namelijk in mei... Uh, in de Lelystad hebben ze dus Alex van uh, Sitter, Sittard gevonden. Hij was 37. Hij is toen vermoord. Althans, hij verdween een op andere dag. En hij was wel een beetje actief in het criminele milieu. Hij schijnt hier en daar ook wel wat uh, mensen te hebben belazerd. Dus, uh, en uh, ja, er is een link met deze motoclub. En uh, ik denk, is dat zo moeilijk om te achterhalen? Welke motoclub daar zat? Op, het, op een ombouwbedrijf? Op terrein In Silverlaan in, in Lelystad. We zijn nu bezig. We zijn mensen aan het interview. Want de familie. Uh, die, ja die was al jarenlang aan het nadenken. Waar is hij naartoe? Is hij ver, verhuisd? Wil hij niks met ons te maken hebben? Of is hij wel vermoord? Nou nu is het in ieder geval duidelijk. Voor de familie van deze Sittard. Uh, uh, Alex van Sittard. En uh, nou ja. 37. En uh, na deze tijd. Is hij dus vermoord. Uh, de botten zijn in een soort. Zak gedaan. En die is daar gewoon ergens neergelegd. En waarschijnlijk is de clubhuis van het ene naar het andere overgegaan. en mensen zijn er gewoon vergeten dat hij daar lag. Ja. Dat is wel heel bizar. Dus uiteindelijk... komen we hier toch wel... Ja, dit lijkt me niet zo moeilijk om dit op te lossen... wie, dit, wie die hier verantwoordelijk voor is. Natuurlijk. Iedereen weet toch wie, wie, wie daar... een uh, motoclub heeft gehad. Dat is logisch. We moeten gewoon even de geschiedenis duiken. Zeker. Straks, heel, nakijken. straks in het tweede gedeelte van de Rijs... de verjaardag. Eerst maar even lekker muziek hier... van Blur. Ze hebben een nieuwe plaat... en ze zijn weer bij elkaar. De Narcist. So many people standing there I walked towards them Into the floodlights I heard no echo There was distortion everywhere